7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal de sombere vooruitzichten voor de fysiotherapie. Een derde van de fysiotherapeuten overweegt te stoppen en u hoort meer over Volkokraad. Daarover ook al in het NOS journaal. Jan van de Putten. In die Russische stad Volgograd zijn bij een explosie op een trolleybus minstens 10 doden gevallen. Russische media spreken van 15 doden. De oorzaak is niet bekend, maar alles wijst op een aanslag. Net als gisteren, toen liet een zelfmoordenaar een bom ontploffen in het centraal station van Volgograd En daarbij vielen 18 doden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over wie er achter die aanslag zou kunnen zitten. Het spoor van dit soort aanslagen, het, het karakter daarvan, het is ook nu weer uh, vrijwel zeker het werk van een zelfmoordterrorist. Dat spoor leidt, uh, laat de ervaring van de afgelopen tien jaar zien, altijd naar de Caucasus. Uh, en we weten dat daar uh, ja, terreurgroepen zitten uh, die hebben uh, gedreigd met aanslagen in de aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi, die over minder dan 40 dagen beginnen. De bewaking van stations en luchthavens in Rusland was gisteren aangescherpt. Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand... in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedeletsel en is door een neurochirurg behandeld... zegt een arts in het ziekenhuis waar Schumacher ligt. Uh, Meneer Schumacher werd in het centrum van de Universiteit de Grenoble... aan 12.40 uur na een schijntje van een schijntje... naar Miribel, in en de fin van de matinée. Hij is een graag traumatisme met een koma.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 De Chinese politie heeft in de onrustige regio Xinjiang... acht mensen neergeschoten. Het zouden terroristen zijn. Ze zouden explosieven naar een politiebureau hebben gegooid... en politieauto's in brand hebben gestoken. Volgens de korte verklaring van de regionale regering... is één terrorist gevangen gezet. Het incident gebeurde bij de stad Kashgar, een oude stad aan de zijderoute. Eerder deze maand schoot de politie bij Rellen bij Kashgar... veertien mensen dood. Vorige maand was er ook een incident bij Kashgar.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 Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft tot vannacht 38.000 meldingen binnengekregen. De meeste mensen klagen over harde knallen, het te vroeg afsteken van vuurwerk... en onveilige situaties op straat. Vuurwerk leidde de afgelopen dagen tot verschillende incidenten. Zo brandden in Dordrecht en Groningen woningen af. En in Limburg werden twee grote voorraden illegaal vuurwerk ontdekt. De politie heeft op de A15 bij Papendrecht na een achtervolging... een man aangehouden in een gestolen auto. De weg was korte tijd afgesloten in de richting Rotterdam. Een man uit Gorkum zag rond half vijf iemand in zijn auto stappen en wegrijden. Hij belde de politie die de achtervolging inzetten. De autodief ramde onderweg op de A15 een aantal politieauto's... waarna die tot stilstand kwam. Dat was bij de Witte Brug bij Papendrecht. De bestuurder is aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. In Roermond is een voetbalkantine verwoest door brand. Een voorbijganger ontdekte het vuur in de kantine van sportclub Leeuwen rond 1 uur. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de kleedkamers en huizen in de omgeving. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand in het Roermondse kerkdorp Leeuwen is nog niet bekend. Dan nog het weer, in de loop van de ochtend, in het westen regen. En vanmiddag in het hele land regen. Ook weer veel wind, aan de kust stormachtig, het wordt 7 graden. Morgen eerst droog, later regen. En ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en erg zacht. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB in Mijn In het westen en zuiden van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. Vooral door op op- en afritten en op verbindingswegen. De A15, Gorkum richting Rotterdam, is helemaal dicht bij Papendrecht. Het heeft te maken met een politieonderzoek. Het staat Fiede vanaf Sliederrecht West, drie kilometer. Het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Omrijden vanuit Gorkum kan het beste via Oosterhout, over de A27 en de A59.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 u heeft nog maar één dag de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Normale Formule 1-coureur en sportheld Michael Schumacher kwam gisteren ongelukkig ten val bij het skiën. Aan zijn arrivé necessiteerde een neurochirurgicalisatie. Hij blijft in situatie kritiek. Straks het laatste nieuws over zijn toestand. En in Volgograd was er voor de tweede dag op rij een bomaanslag. Dit keer op een trolleybus. En tenminste tien mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Deze explosie komt een dag na de aanslag op het station van de stad. Correspondent Geert Groot-Koerkamp heeft het laatste nieuws. Nou, er is nog niet heel veel bekend. Behalve inderdaad dat, dat om een minuut of twintig over acht lokale tijd. Dus echt tijdens spitsuur. vlakbij een drukke markt. die trolleybus in de lucht is gevlogen. Officieel is nog niet gezegd dat het een aanslag is. Dat, dat doen de Russen altijd. Ze gaan eens onderzoeken wat de oorzaak is geweest. Maar het is natuurlijk klaar dat dit een bomaanslag is. Een nieuwe bomaanslag. Tien doden. Maar ja, als je ziet, de beelden zijn e-mails vrijgegeven. Van, van, van het karkas van die trolleybus dat daar staat, dan verbaas je je over dat het er niet meer zijn. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat zo dus zal oplopen. Het aantal doden van gisteren van, dat, van de bomanslag op dat station... is inmiddels opgelopen tot 18. Afgelopen nacht is er weer iemand omgekomen. Ja, precies. Ik heb de foto's ook gezien. Er is van die blauwe bus weinig meer over. Wordt er wel dan ook gelijk gedacht aan een aanslag door moslim-extremisten?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 hand liggend om, om die link meteen te trekken. En meteen ook uh, kun je ervan uitgaan dat, ja, dat het hier niet zal bij, bij zal blijven. Sochi is zelf uh, uh, natuurlijk uh, veranderd in een soort uh, uh, onneembare vesten. Daar is ongelofelijk veel, uh, zijn ongelooflijk veel veiligheidsmaatregelen genomen. Maar ja, de rest van Rusland, uh, Volkograd, uh, laat dat weer uh, eens te meer zien, is natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar. En, en uh, ja, er zijn natuurlijk uh, ongelooflijk veel doelen, zoals dit soort uh, ja, trolleybussen, uh, metro, uh, trein, Stations uh, die in feite uh, ja, op elk moment zouden kunnen worden gebruikt als doelwit door dat soort terroristen. Ja, en over die aantal gisteren op het station is inmiddels ook weer meer bekend geworden. Nou, de, de, de informatie is ook tegenstrijdig. Aanvankelijk zou het gaan om een, een vrouw die zichzelf had opgeblazen. En het zou zelfs een vriendin of een kennis zijn van een vrouw die zich twee maanden geleden ook in Volkograd in een bus heeft opgeblazen. Uh, maar dat werd gisteravond uh, dat werd, dat werd weer ontkend. Het zou dan gaan om een man. Dus daar, daar, is, daar is nog tegenstrijdigheid over. Maar niettemin, het, het, het karakter van die hele aanslag, een zelfmoordaanslag, uh, ja, laat aan uh, duidelijkheid niets te wensen over. Geert koerkamp vanuit Rusland. Formule 1-legende. Michael Schumacher kwam gisteren ongelukkig ten val tijdens het skiën. Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 ligt in coma nu... en verkeert in kritieke toestand. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Grenoble. Daar verzamelen zich ook de fans van de coureur. Uh, dès que j'ai appris cette triste nouvelle... Uh, comme quoi il a eu un accident en skien, uh, et j'habite pas loin d'ici, j'ai pris ma voiture... et je suis venu tout de suite ici pour avoir plus d'informations... Deze Franse fan woont in de buurt van het ziekenhuis in Grenoble... en is meteen daar naartoe gereden... in de hoop dat hij meer informatie krijgt... over de gezondheidstoestand van Schumacher. Contact nu met onze correspondent in Berlijn, Tim de Wit. Tim, want die informatie komt maar mondjesmaat, ja, inderdaad. Ja, wat eigenlijk wat we nu weten... het laatste nieuws is dat zijn situatie de afgelopen nacht... niet is veranderd. Hij is nog altijd in kritieke toestand. In coma, inderdaad. Ja, en is vermoedelijk de hele nacht behandeld... aan dat zware hoofdletsel wat hij bij die klap heeft opgelopen. En wat we ook weten inmiddels is dat hij al bij aankomst... in het ziekenhuis gisteren in coma was. Er is klaarblijkelijk bloed tussen zijn schedel... en zijn hersens terechtgekomen. Daardoor heeft hij zijn bewustzijn verloren. En Franse media hadden het gisteravond zelf nog... over een hersenbloeding. Maar dat is tot nu toe nog niet officieel door het ziekenhuis bevestigd. En we hopen daar in de loop van de ochtend wat meer over te horen. Want om 11 uur wordt er in het ziekenhuis een persconferentie gehouden... door de artsen. En dan krijgen we wat meer duidelijkheid hoe het nu precies met hem gaat. Maar ja vaststaat in elk geval dat Schumacher echt nog moet vechten... voor zijn leven op dit moment. Is er inmiddels bekend geworden wat er is daar gebeurd in de Franse Alp? Ja, wat we weten is dat Schumacher gisterochtend... met zijn 14-jarige zoontje uh, Mick aan het skiën was in, uh, in de Alp... in het gebied rondom het dorpje Meribel. En ja, het ongeluk gebeurde op het moment dat hij zich tussen twee pistes bevond. Een stuk of piste dus, zoals je dat noemt. En volgens de lokale politie is Schumacher niet in botsing... met een andere skier gekomen. Maar is hij op de een of andere manier de controle kwijtgeraakt... terwijl het toch een hele ervaren skier is, uh, Schumacher. Ja, en is hij met zijn hoofd op een rots geklapt. Nou, Schumacher droeg wel een helm, was in eerste instantie instantie ook nog bij bewustzijn, waardoor de schade leek mee te vallen. Tenminste, dat dachten de mensen die hem als eerste vonden. Maar in de loop van de dag werd de situatie blijkbaar steeds slechter. Moest hij worden overgebracht ook naar een wat groter ziekenhuis in Grenoble... waar hij nu ligt en ja, moest hij direct worden geopereerd. Ja, dat was natuurlijk groot nieuws in de hele wereld, maar vooral in Duitsland gisteravond. Ik zag het op de Duitse kanalen ook onder in beeld steeds verschijnen, ook tijdens films. Hoe reageerden de Duitsers? Ja, je merkt dat er ontzettend wordt meegeleefd hier in Duitsland. Ja, je moet je voorstellen, Schumi, zoals hij liefkozend wordt genoemd... is echt een held in Duitsland. Werd zeven keer wereldkampioen in de Formule 1. Dat deed nog nooit iemand daarna. Hij is echt de grootste aller tijden in zijn sport. En daarnaast is hij ook als persoon altijd heel geliefd geweest. Hij heeft een echt een emabel karakter. Was ook erg aanraakbaar voor de fans, zoals, zo wordt hij altijd hier omschreven. En is bijvoorbeeld altijd veel populairder geweest... dan de huidige Duitse wereldkampioen in de Formule 1, Sebastian Vettel. Die toch altijd wat afstand. Overkomt. En nou ja, zeker als je nu met name bijvoorbeeld op Twitter kijkt, daar regent het echt uh, steunbetuigingen. Uh... De grote beeldzeitung heeft zelfs een aparte hashtag voor hem in het leven geroepen. Kemfen Schumi. Blijven vechten Schumacher. Ja, en als je dan leest wat mensen allemaal schrijven. De held uit mijn jeugd ligt in coma. Kom er alsjeblieft weer uit, zag ik iemand twitteren. Of iemand zei, ja, je hebt al zoveel ongelukken overwonnen in de Formule 1. Want hij is inderdaad behoorlijk een aantal keren gecrashed. Maar kwam er altijd relatief goed uit. Tenminste, altijd levend in elk geval. Dus zorg ook dat je deze strijd wint. Kortom, ja, echt veel medeleven voor Schumacher uh, ja. hier in Duitsland. En zijn familie en ook speciale artsen, geloof ik. En ook bekend uit Formule 1, allemaal naar Grenoble al afgereisd. Nou, er mogen niet zo heel veel mensen bij hem in de buurt komen, hoor. Inderdaad, zijn directe familie, zijn vrouw en zijn twee kinderen, uh, zijn Duitse arts en ook uh, zijn, uh, zijn Formule 1 manager is momenteel uh, bij hem. Maar meer mensen mogen er echt niet bij hem in de buurt komen. Um, ja, je hoorde net al een fan hè, buiten dat ziekenhuis. Dus er komen dus zelfs mensen echt naar het ziekenhuis toe... die hem een, een warm hart toedragen om daar maar iets meer te horen uh, over zijn toestand. Maar uh, nou ja, uh, nogmaals, uh, zijn toestand is echt kritiek. Dus ik verwacht ook niet dat ze heel veel mensen uh, bij hem zullen toelaten aan het ziekenhuisbed. Tim de Wit vanuit de Berlijn, dankjewel. Hou ons op de hoogte. En meer hoort u ook straks van onze correspondent in Frankrijk... natuurlijk over de toestand van Michael Schumacher. Schaatser Rian Kethoop vandaag toch nog een ticket voor Sochi te grijpen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Daar nou, hoort u zo dadelijk meer over. Dan nu de kerk. Want de kerk heeft het zwaar. Steeds meer protestantse kerken, maar ook katholieke parochies... moeten noodgedwongen fuseren. Door ontkerkelijking, maar ook door de economische malaise. Louis Dekker ging naar de hervormde kerk in Waspik. De Brabanders daar zitten met de handen in het haar... want de kerk is in verval en geld voor restauratie is er niet. Zo, even door het hek heen. Dit hier, het oude korendeelte. Ongeveer 600 jaar oud is hij. De kerk die vroeger de Sint-Janskerk heette. Ja, door de reformatie is het in handen gekomen van de protestanten... is het een hervormde kerk geworden. Gerrit van der Wiel, u bent de koster hier? Ja, ik doe ook het onderhoud mee. Dus u weet hoe dit gebouw ervoor staat? Ja, het is een vrij kolossale kerk en het is echt hard nodig... Tussen de jaren 50 en 60 is de kerk ook helemaal gerestaureerd. Toen had hij de schade vanaf de oorlog nog. Zo lang is het al geleden? Ja, zo lang is het geleden. Dat er dus echt een grote restauratie was. En waar zit het grote werk? Het zit aan de buitenkant. Het is uh, het voegwerk. Er zijn ook natuursteen-elementen tussen die dus heel slecht worden. Dus die moeten ook vernieuwd worden. Het dak hebben we inmiddels een gedeelte vernieuwd. En dat is door de gemeenschap zelf betaald. U bent er dus nog lang niet? Nee. En dan staan we nu nog buiten. En dan staan we nog buiten. En dan krijgen we het geval binnen nog. Het geval binnen? Dat klinkt alsof die op instorten staat. <laughs> nou ja, op instorten staat uh, daar niet direct. Maar het is wel dat de vloer heel veel gezakt is. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden. Maar dat is ook een grote kostenplaat. Eerste wat ik zie is een scheur in de muur. Maar niet zo'n heel erg. Nee, dat is niet zo heel erg. Maar u heeft ergeren. Ik heb ergeren, ja. Ik heb heel te erger. Kerk bedreigende scheuren. Ja, ja. En hoe is het met het orgel? Ja. Het orgel, dat is ook uh, toe aan de restauratie. Het orgel is gebouwd door Matthias de Kraan in 1767. En is een van de vier orgels nog in Nederland die nog intact zijn. Intact en bespeelbaar, dat horen we. Ja, nou ja, in zoverre. We hebben in 1957 een grote restauratie uitgevoerd. Uh, maar ja... Iedere orgeldeskundige weet dat je om de 50 jaar minimaal weer een restauratie moet doen. En het orgel moet heel nodig gerestaureerd worden. Het is vervuild. Er zijn pijpen die niet helemaal meer werken. Het moet helemaal gerestaureerd worden. En de geschatte kosten daarvoor is toch zo'n 180.000 euro. Bent u Kovos? Mijn naam is Kovos. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Dat klopt. En wij beheren de gelden voor het in stand houden van de hervormde kerk in Waspik. En dat is moeilijker dan vroeger, hè? En dat is veel moeilijker dan vroeger, want predikanten zijn meer gaan verdienen... de uitgaven worden groter en het aantal kerkgangers wordt minder. Het is net de economie, hè? Het is net de economie. En we hebben geluk dat onze voorouders een potje gespaard hebben... waaruit we ons vermogen putten. Jan Besseling, u bent fondsenwerver, hè, hier? Ja, dat klopt. Ik schrijf alle brieven naar fondsen die ons mogelijk subsidie willen verlenen. De verlanglijst is lang. Nogal, ja. Hoeveel heeft u nodig? Het hele optelsommetje voor de restauratie van deze kerk met orgel is uh, ongeveer 850.000 euro. Dat kan de lokale gemeenschap hier nooit voor elkaar boksen? Nee, absoluut niet. Er, we hebben, iedere maand hebben we één collecte voor het zogenaamde restauratiefonds. Maar uh, dat is, brengt maar een fractie van het bedrag op dat we echt nodig hebben. Dus u had de hoop gevestigd op subsidie? Inderdaad, ja. Dit is uh, een geregistreerd rijksmonument. En uh, daar is het uh, gebruikelijk dat je subsidie aanvraagt. Uh, volgens het uh, BRIM, dat is het besluit van rijkssubsidie voor instandhouding standhouding van monumenten. En die regeling is versoberd. En onze aanvraag is afgewezen. Helemaal? Die is volledig afgewezen. We krijgen dus nul. Omdat uh, het subsidieplafond bereikt was, dat wil zeggen... door het Rijk beschikbaar gestelde gelden waren gewoon op. Dat is een uh, hele bittere pil. We moeten aan de gang. Het geld is op. Dus uh, nu moeten we zelf andere middelen zien te vinden. Waar gaat u dat vandaan te over? Ja, dat weten we nog niet echt. We hebben allerlei fondsen aangeschreven. En... Uh, het restauratie van de kerk zal nogal enkele jaren op zich laten wachten. Dat moeten we gewoon uitstellen. Op de lange baan zal de, de vloer waarschijnlijk gaan nog. Of hij moet nog veel meer verzakken. Er hangt een bordje bij de ingang pas op, vloer is ongelijk. Die blijft nog even dan, hè, dat bordje? Ja, het bordje blijft dan nog even. Dit wordt een hele toer, ja. Er zijn mogelijkheden voor fondsen, maar of dat we dit bedrag ooit bij elkaar zullen krijgen... dat is zeer de vraag. Ja, die halen we niet bij elkaar. Dat is niet best. Van onze werver Jan Besseling gelooft er niet meer in. Hij is van de hervormde kerk in Waspik. Wijnand is van de ANWB, Wijnand. A15, Gorkum, richting Rotterdam... is nog steeds dicht bij Papendrecht voor politieonderzoek. Er staat file tussen Stiedrecht-West en Papendrecht drie kilometer. Het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Fysiotherapeuten zijn somber over de toekomst. Een derde van hen denkt erover om te stoppen met het werk. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie, de NKGF. Voorzitter Elke Zijlstra van die NKGF. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Wat is het probleem vooral voor de fysiotherapeuten? Eigenlijk een optelsom van drie problemen. Een belangrijkste is dat ze in toenemende mate veel tijd kwijt zijn aan administratie voor de zorgverzekeraars met name. Waardoor de behandeltijd steeds meer in het gedrang komt. Tweede is dat ze uh, ervaren dat steeds meer patiënten vanwege de kosten af moeten zien van fysiotherapeutische behandelingen. En de derde reden is dat de afgelopen zes jaar hun tarieven uh, niet meer zijn gestegen en de kosten uh, aanzienlijk wel. En dat, uh, dat ontstaat in een knelsituatie. ze hebben het financieel dus lastig? Een aantal van uh, mijn leden heeft, heeft het financieel lastig, ja. ja toch hoor ik u uh, met al uw collega's al heel lang klagen. Er zijn nauwelijks faillissementen geweest. Hoe kan dat dan? Nou, fysiotherapeuten kunnen het heel lang volhouden natuurlijk. En als je een eigen praktijk hebt, dan teer je in op je eigen inkomen om toch maar de praktijk te kunnen voortzetten. En natuurlijk geldt het niet uh, voor, voor iedereen. Hè. Er zijn natuurlijk uitstekend uh, functionerende fysiotherapeuten die het financieel nog uh, goed kunnen doen. Maar je merkt met name in de grote steden waar uh, patiënten met een uh, laag inkomen uh, af moeten zien van fysiotherapeutenzorg, dat er minder uh, aanbod in de praktijk is. Goed. Maar als u zegt een derde denkt erover om te stoppen met het werk, dat is toch een behoorlijke adellating. De Nederlandse Zorgautoriteit maakt zich geen zorgen. Ziet het als logisch gevolg van de marktwerking in de gezondheidszorg. Waarom is het volgens u wel erg? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk hoe je tegen marktwerking aankijkt. Als je als marktwerking definieert dat je tegen de laagste prijs uh, gezondheidszorg inkoopt. en uh, niet kijkt naar kwaliteit en het belang van patiënten, dan is dat inderdaad het gevolg van marktwerking. Als je uitgangspunt kiest, continuïteit van goede zorg en fysiotherapie is een uh, kosteneffectieve zorg... dus uh, goede zorg tegen hele lage kosten... waar heel veel patiënten ontzettend veel baat bij hebben... dan, wil je, dan moet je dat goed willen regelen. Mm -hmm. Het is toch wel erg opvallend dat uh, grote beroepsgroepen in de gezondheidszorg... zoals medische specialisten en huisartsen... wel in een soort van geborgd systeem... rond toegang voor patiënten en rond inkomen zijn... en dat de beroepsgroep fysiotherapeuten... Uh, voor zover de eerste lijnse praktijk betreft... dat als het ware in de markt moet zien te bevechten... Ja. En wij vinden dat niet in het belang van de patiënt. En je ziet dat bij de peiling onder mijn achterban... heel veel van hen ook zegt... ja, uh, zo langzamerhand uh, vinden wij wel dat er een grens is bereikt. Een ja. belang, hoor ik u zeggen, wordt nog niet echt erkend? Ja, als je met, met de politiek praat, met de politieke partijen... en je praat ook zelfs met de minister... dan wordt gezegd, ja, wij herkennen dat belang wel... en we erkennen het belang wel. Maar ja, we hebben uh, nou eenmaal afspraken gemaakt... in het reageerakkoord rond beheersing van kosten... De fysiotherapie is een jaar of tien geleden naar de markt gegaan. Dit zijn dan de consequenties. Maar goed, we willen er toch wel naar kijken. De Kamervragen recent bij de behandeling van de begroting VWS wijst daar ook op. Veel politieke partijen hebben de minister op deze situatie gewezen en gevraagd ja. hoe zij daar nu verder mee wil gaan. Ja, maar dat blijkt dus ook bij de patiënten. Want blijkbaar willen ze er niet zelf voor betalen. Ja, maar dat is een groot hebben ze er toch niet zoveel baat bij dan? Ja, natuurlijk willen patiënten er wel zelf voor betalen. Maar als u de recente informatie over de kosten van de gezondheidszorg en de premiestijging en ook de kosten van de aanvullende pakketten leest, dan ziet u dat voor veel patiënten het ontzettend moeilijk is om de premie in een aanvullend pakket te betalen. Het grootste gedeelte van de fysiotherapie zit niet meer in het basispakket. Nee. Dus voor heel veel zorg, en met name geldt het voor chronische patiënten moeten zij uitwerken naar aanvullende verzekeringen. En dan uh, komen heel wat mensen in de knel te zitten. Zijn er ook te veel fysiotherapeuten? Nou, dat beeld hebben wij niet. Er is zeker geen tekort aan fysiotherapeuten op dit moment. Dus je kan niet zeggen, uh, daar ligt een knelpunt. Dus het kan wel met een derde minder? Nee, dat denk ik niet. Wat wij zien de komende jaren is dat door de vergrijzing een groot aantal fysiotherapeuten zal uitstromen. En wij verwachten dat daardoor er eerder een tekort zal kunnen ontstaan... dan, dan dat er te veel zijn. En... Uh, een, een, een hoeveelheid fysiotherapeuten zegt natuurlijk niks over de mate waarin patiënten in staat zijn om voor hun zorg te kunnen betalen. Nee, maar als er nou een derde inderdaad verdwijnt, wordt het dan ook goedkoper? Dat lijkt me dan ook weer niet eigenlijk. Nee, dat, uiteraard wordt dat niet goedkoper. Kijk, fysiotherapeuten uh, hebben een, een relatief lage tarieven, doen dat voor een heel redelijke prijs, zijn hoogopgeleide, uh, HBO, wetenschappelijk opgeleide werkers in de gezondheidszorg. Daar mag ook een redelijk inkomen tegenover staan. En niemand heeft er belang bij dat zo'n beroepsgroep. Als waarde wordt uitgeknepen, waardoor de kwaliteit van de zorg ook onder druk komt te staan. Elke Zijlstra van de brancheorganisatie voor Fysiotherapeuten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, what I be. dreams to find out what they need. Twisting round choices, drive Tot dan to, hoort u van Janne Schra. Vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In het verleden behaalde resultaten spelen nu even geen rol. Wie nu het snelste schaatst, mag naar Sochi. In Tialf, Heerenveen, is het vandaag de laatste kans om een Olympisch ticket te halen. Alles ligt open. Iedereen maakt kans. Ook minder bekende schaatsers. Rian Ket bijvoorbeeld probeert het vandaag voor de derde keer... een plek op de Spelen te bemachtigen. Naam? Go to the start. Specialiteit? 1500 meter schaatsen. Ready. Twitter bio? Speedskater at Project 2018. Een lid atletencommissie NOC NSF en de lid stuurgroep Topsport KNSB. Dat zijn allemaal commissies. Ja, klopt. Ja, vakbondsleider onder de schaatsers? Nou, ik weet niet of dat helemaal is, maar ik wil de sport een warm hart toedragen. Overal meepraten? Ja, meepraten en soms ook mee beslissen. De schaatsers praten te weinig mee? Ja, vind ik wel. Speedskater at Project 2018... Dat is een ploeg, hè? Ja, dat is een ploeg. Die nou ja. niet veel mensen kennen. Nee, het is een kleine ploeg. En We proberen met uh, nou, acht jong of vier jongens en vier dames... Uh, met, met jonge talenten erin om uh, de Spelen van 2018 te halen. Dat klinkt niet als een sponsor met heel veel geld, Project 2018. Nee, het klinkt niet als heel veel geld... maar wel een aantal uh, trouwe partners die ons ondersteunen. Wat is het verschil tussen deze ploeg en die hele grote merken-teams... die iedereen kent? Ja, we zijn kleiner, maar we moeten meer dingen zelf regelen. We koken bijvoorbeeld nog op trainingskampen op het moment dat we in het buitenland zijn en uh, zitten niet in een groot hotel. Maar ja, dat dus hoeft geen belemmering te zijn. Is het moeilijker om in de top mee te draaien in zo'n ploeg? Nee, denk ik niet. Het draait denk ik om je intrinsieke motivatie. Als jij de top wil halen, dan kun je het op elke mogelijke manier halen. En alleen je moet voor jezelf de juiste weg zien te vinden. Ja. Voor sommige mensen werkt het heel goed in een hele grote ploeg. En voor mij werkt het goed in een, uh, nou, in een wat kleinere ploeg. De 1500. Koningsnummer, het moeilijkste ook. Zwaarste ja. concurrentie. Waarom kies je daar nou voor als je naar Sushi wil? <laughs> ja, dat is jammer. Hè? Ik had ook liever een 5 of een 10 kilometer hard geschaat, Maar nee, ik, ik kan goed uh, 15 meter schaatsen. Dat is waar mijn lichaam op gebouwd is. Ja. En uh, zeker waar. Het is het zwaarste nummer. In uh, Nederland is de concurrentie al moordend. Maar als je internationaal kijkt, er is ieder weekend voor de afgelopen volgens mij twee jaar is er een andere, andere winnaar op een wereldbeker of WK. Ja, het is het allerzwaarste nummer wat er is. Rian Ket, die een heel goed seizoen draait. hè. Ja, het is, het is mijn beste seizoen. Vier jaar terug werd ik in het Olympisch seizoen Nederlands kampioen. Dit jaar word ik derde, maar Rijk ik een, een wereldbekercyclus continu in de top 10. En dat is de weg naar Sochi. Ja, dat, dat hoop ik wel, ja, dat dit ja. de weg is naar Sochi. Maar dan moet je eerst nog hier op het OKT die plek bemachtigen. En dan telt het allemaal niet, hè? Wat je in de voorgaande jaren of de afgelopen weken hebt gepresteerd. Nee, dat klopt. Het is, uh, iedereen begint op blanco. Het is, uh, een aantal jongens hebben natuurlijk een beschermde status voor de ploegachtervolging. Die mogen sowieso. Alle andere jongens die moeten gewoon met hun billen bloot. En uh, je moet winnen op de 1500 meter. Dat is de opdracht. Een verschrikkelijk spannend toernooi. Ja, als je kijkt naar de afgelopen vier jaar en naar de komende vier jaar, is dit het toernooi wel waarom? Waarom? Nou, hier, dit, dit is één moment om je Olympische droom waar te maken. En dat al die wedstrijden hiervoor, dat, ja, weet je, dan is het een, voor een wereldbeker. Maar ja, die week erop is er weer een wereldbeker of het jaar erop is er weer een WK. Maar dat is nu niet. Het is nu eens in de vier jaar kun je naar de Spelen. de Spelen. Waarom is dat nou zo ontzettend veel belangrijker dan alle rest? Is de roem dan meteen zoveel groter, alleen al daar naartoe gaan is dat dan al zoveel belangrijker? Het wordt ten eerste ontzettend gehyped, dus de spelen worden steeds belangrijker gemaakt, omdat het eens in de vier jaar is, dus het is speciaal. Maar het is ook op het moment dat je het wint, ben je wel voor de rest van je leven ben jij de Olympisch kampioen van op een bepaalde afstand of op een bepaald nummer. Dat is anders dan dat je een wereldkampioen hebt, want die heb je ieder jaar is daar een nieuwe. En het, het, het, ja, die Olympische droom, dat hangt er toch een beetje omheen. Die ringen, dat, dat je, voor je echt voor je land uitkomt in, tegen alle andere landen van de wereld. Alle andere sporten bij elkaar. Ik denk dat dat het wel speciaal maakt. Je hebt het al twee keer geprobeerd, hè? Ja, en ik ben er twee keer dom dichtbij geweest. Dus uh, laten we eens zeggen, drie maal scheepsrecht. <laughs> Rian Kets komt vanmiddag in actie op het Olympisch kwalificatietoernooi... want dan wordt de 1500 meter voor de heren gereden. Kijk ik op vooruit en ook naar die andere wedstrijden, kwalificatiewedstrijden... die vandaag worden verreden met Sebastian Timmerman. doen we na half acht. Als ondernemer bent u altijd bezig. Smiddags langs een klant, s'avonds uw administratie bijwerken...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 Er is meer na dit leven. Een gesprek met Iben Alexander in Schepper en Co. aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Radio 1. Half acht. Hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. In de Russische stad Volkograd zijn bij een explosie op een trolleybus volgens Russische media 15 mensen gedood. De oorzaak is niet bekend, maar alles wijst op een aanslag. Net als gisteren toen liet een zelfmoordenaar in Volkograd een bom ontploffen in het centraal station. Daar vielen 18 doden. Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand in Grenoble... in Frankrijk in het ziekenhuis. Hij is in coma. Schumacher was met zijn zoontje aan het skiën... toen hij door nog onbekende oorzaak viel en met zijn hoofd tegen een rots sloeg.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 En de politie heeft op de A15 bij Papendrecht na een achtervolging een man aangehouden in een gestolen auto. De weg is korte tijd dicht geweest. De autodief ramde op de A15 een aantal politieauto's, waarna hij tot stilstand kwam. Er is niemand gewond geraakt. En dat zijn de hoofdpunten. Mijn zwaan bij de ANWB. Die gaan we zo dadelijk doen. Want ik moet eerst naar Michiel Severin. Sorry Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij weer plaza. Het is wat glad hè? Was het zo koud vannacht? Nee, het was niet eens zo koud. De zijn eigenlijk overal boven nul geweest. Dat is één KNMI-meetpunt. Arsen, of uh, L genaamd, in het uh, midden van Limburg... die is op min 0,4 graden uitgekomen aan de grond. Verder overal boven nul, maar dat maakt er toch niet uit. We hebben een heldere nacht gehad, er stond weinig wind... en daardoor kon het op uh, sommige wegdekdelen toch net wel onder nul komen... En dat is vooral in de laatste anderhalf uur het geval. Daardoor breidt de gladheid zich uit. En op dit moment luidt dan ook de waarschuwing dat het in het hele land... op bruggen, viaducten, op- en afritten lokaal glad kan zijn. En juist dat lokale maakt het natuurlijk verraderlijk. Op de meeste plaatsen zal het allemaal prima zijn. En ik wil ook met nadruk zeggen, ook fietsers moeten erop letten. Want ook houten bruggen en fietspaden kunnen hier en daar glad zijn. Die fietspaden zijn toch vaak net wat kouder dan een gewone doorgaande weg. Dus daar beginnen we mee. Goed, dan hebben we de afgelopen dagen redelijk wat zon gezien. Is dat vandaag ook zo? Ja, verwacht ik toch wel. Zeker vanochtend flinke zonnige periode in eh, vrijwel het hele land. Gisteren was het vooral in de westelijke helft van het land, was het in het oosten toch wel behoorlijk grijs. Maar vanochtend in het hele land, we zien wel hoge sluierwolken, maar daar komt de zon dus aardig doorheen. In de loop van de dag neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. En in de loop van de middag gaat het vanuit het westen dan regenen. gaat ook harder waaien. En dan uh, moeten we rekening houden met windkracht 7H8 in de kustgebieden. Hard tot stormachtig. Op de waddeneilanden zijn zelfs zware windstoten van 80 km per uur mogelijk. Dus uh, dan is het een totaal ander weertype dan het hele rustige waar we nu mee beginnen. Die regen die breidt zich in de avonduren echt naar het oosten uit. Dus in het oosten blijft het eigenlijk tot zonsondergang droog temperaturen die daarbij horen zijn 5 tot 7 graden. Iets boven de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Goed, straks maar eens vooruitkijken naar oud en nieuw. Michiel Severin tot over een uur. Dan nu naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Want ik wilde zo graag weten hoe het op de A15 gaat. Ja, die is nog steeds dicht van Gorkum naar Rotterdam. We zijn daar nog bezig met een politieonderzoek bij Papendrecht. Op de afrit daar sporenonderzoek na een achtervolging. Het levert file op vanaf Sliedrecht west tot aan Papendrecht 3 kilometer. En daar wordt het verkeer omgeleid via de af- en oprit. Omrijden vanuit Gorkum is toch wel het beste. Dat kan via Oosterhout over de A27 en de A59. Het is weer onrustig in de Chinese autonome regio Xinjiang. Zo dadelijk een reportage uit dat gebied. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. keuken.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. De zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de opkomende economieën als Mexico, China en India... wordt het drinken van whisky populairder. En door die groeiende vraag wordt whisky duurder. Maar de kwaliteit gaat achteruit. Ga ik over praten met de voorzitter van International Whiskey Society, Ger klein Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt die whisky nou slechter als de vraag groeit? Ja, het wordt niet slechter. Ze gaan hem jonger bottelen. Aha, ze gaan het eerder in de markt zetten. Ze gaan hem eerder in de markt zetten en dat geldt heel specifiek natuurlijk voor de Scotch single malt. Legt u nog even uit wat dat ook maar weer zijn. Nou, je hebt een blender, je hebt een single malt. Mm -hmm. En een blend is een mix van, een bloed woord zegt het al, van uh, uh, graanalcohol en single malt whisky. En single malt whisky is gemaakt van uh, wheat, oftewel tarwe, gerst. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En in, in de blend zit dus maar zeg maar 30% ongeveer aan single malt. En single malt, is, wat de schotten dan zeggen, dat is de echte whisky. Precies. En die en, ligt ook soms jaren te rijpen. Jaar rijpen, anders mag het geen whisky eten. Eh, ook voor de blends geldt dat. Eh, maar eh, de single maltje waren voorheen altijd minimaal 10 jaar, zeg maar. Hmm. En dat gaat er nu uh, ja, een beetje vanaf, omdat ze het snel op de markt willen brengen, omdat die vraag zo groot is. De vraag is groter als het aanbod. Aha. Door, door uw inleiding die u al vermeldde. Ja, maar ontstaan er daardoor dan niet grotere whisky of uh, stokerijen moet ik zeggen? Geen brouwerij. Ja, jawel, jawel, jawel, jawel. Die ontstaan wel, want daar zijn ze volop mee bezig in Schotland. Uh, eerst met capaciteit uitbreiden van bestaande distilleerderijen. Uh, vervolgens nieuwe distilleerderijen bouwen. En ook nog oude distilleerderijen die men dus vroeger... Uh, dicht gedaan heeft op een gegeven moment... om economische redenen nu weer te openen. Het klinkt als dat het heel goed gaat met de whiskybranche. Bijzonder goed, mogen we wel zeggen. Ja, ja. maar de kwaliteit gaat dus uh, niet achteruit, maar wordt wel schaars. Uh, de oudere whiskies worden schaarser. Is daar dan ook zoveel vraag naar? Ja, Groeit dat, dat ook? Dat zijn vooral die, die tien jaar en ouder natuurlijk. Hè. Ja. Maar daar moet je wel wat geld voor neerleggen natuurlijk. Die worden, naarmate ze langer liggen, worden ze duurder. En hoeveel duurder is dat dan de laatste jaren geworden? Uh, ja, waar hebben we het nee, over? Dan praten we nog, nog niet echt over uh, spectaculaire stijgingen. Maar we verwachten dus in de toekomst... dat die stijgingen wel door zullen zetten. Ja. En waar hebben we het dan over? 20, 10%, 20%? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Minimaal wel. Minimaal wel ja. Ja. Weet u waar die populariteit vandaan komt in, in landen als Mexico, China of India? Die hebben het natuurlijk ook hun eigen nationale uh, slokje wel. Nou, in de eerste plaats uh, telt daar natuurlijk mee het imago van whisky. Wat wereldwijd dus heeft geleid tot een stijging van de hele uh, omzet. Uh, whisky heeft een, een, uh, elke whisky heeft zijn eigen achtergrond, heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen marketingstory. Dus heeft inhoud en een kwaliteitsgarantie. En daar gaat het nu juist om: uh, van die uh, a, ah, die drie jaar dat het pas whisky mag eten. Voor de blends en voor alle whiskies en ten tweede voor de single malt, die dus vroeger minimaal dus was geen ijs, overigens geen wettelijke ijs, maar tien jaar oud waren en dat mm. staat dan ook op de fles. Ja. En, en dat... dat is dus het probleem nu eh, dat ze dus met die jongere whiskies gaan verkopen, maar dan zetten ze dus niet meer de leeftijd op. Nee. Bewust, uiteraard. Uiteraard, ja. En, en nou kennen we China van het land dat alles namaakt. Gaan ze daar ook al uh, whisky uh, stoken? dat speelt ook nog mee inderdaad. Uh, en dat speelt bij dit soort landen ook nog mee natuurlijk. Dat uh, Kijk, omdat whisky een imago heeft. En hoe ouder de whisky, hoe meer imago. En hoe belangrijker het voor een Chinees is om, een, uh, ja, om zichzelf te profileren als persoon. Hè? Ik kan zo'n whisky kopen, zo'n dure. Mm -hmm. uh, het is gewoon zijn eigen presentatie eigenlijk als mensen in de maatschappij. Ik, ik kan me dat veroorloven, dus ik koop zo'n dure whisky. En daar stijgt die. Prijs daardoor natuurlijk. En die, en die vraag. Hij is werk aan de winkel van de International Whisky Society, meneer Kleinjam. Dat is alleen voor de Nederlandse consumenten. Ja, ja, oh, dat is, ja precies, dus maar toch? Om die mensen bij te praten en de kennis bij te brengen. Ja, ja ik zie, maar ik zie af en toe ook wel eens een heel goedkoop flesje liggen. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, dat kan ook wel. Dat kan ook wel. Oh, goed. Die zijn er ook wel hoor. Die ja. zijn er ook wel. Wat drinkt u op het ogenblik? Ik drink op het ogenblik niks uiteraard. Ik ben een vlogger. <laughs> ik bedoel, deze dagen. Nou, deze dagen denk ik normaal gesproken voor het eten een blend. En eh, na het eten zo, of het slaapmutsje zoals we heten, een mooie single malt. Ja, en, dus hoe duur, hoe duur zijn die flessen die u drinkt zo'n beetje? Die single malt zitten rond tussen de 40 en 80, zeg oh, maar. Dus het hoeft, het hoeft niet extreem te zijn? Nee hoor, nee hoor, maar je doet er ook lang mee, hè? Ja, nou ja, ik weet niet uh, hoeveel slaapmutsjes u drink, neemt kijk, natuurlijk. single malt whisky, zeg ik altijd, drink je niet, daar geniet je van. Dan uh, wens ik u prettige dagen. Dat zal wel lukken. Dank u wel, meneer Kleijan. Hartelijk dank, hoor. Goedemorgen. Succes. Door naar Sebastian Timmerman voor het schaatsen. Gaan over hele andere zaken, Sebastian. Goedemorgen. Ik <laughs> krijg het dorst van. Ja, hè? Dat zo vroeg ochtends al. <laughs> ja. We moeten het hebben over uh, sporters die er absoluut uh, niet aan de alcohol mogen. Tenminste, nog niet. Want het is de laatste dag van het Olympische kwalificatietoernooi in Heerenveen. Even maar eerst naar gisteren. Want er is weer een baanrecord gereden. Irene Wust op de 1500 meter. Die is in topvorm. Ja, is geweldig, is geweldig. Uh, en, en hoe een baanrecord. 1,53-31. Um, dat is een tijd die buiten de twee snelste banen ter wereld, hè, die boven een kilometer hoogte liggen, en waar ook nog eens een dak op zitten. Dus dat zijn Calgary en Salt Lake City. Buiten die twee banen is dit de snelste tijd ooit gereden. Dus het is echt een, een waanzinnige tijd, een waanzinnige rit van Irene Wust. Die twee seconden en drie tiende van een seconde sneller was dan de nummer twee. Dan Lotte van Beek. Nou, dat is, ga daar maar aan staan. Wust verkeert in, uh, in topvorm. Eigenlijk al nou, zo'n zo dik jaar, zo'n seizoen. Wat vorig seizoen rond deze tijd. Toen kwam ze in die, in die topvorm en begon ze met winnen, winnen, winnen. En dat trekt ze, die lijn trekt ze maar door en door. Uh, door zo nu en dan op tijd te rust te nemen. Maar ze is nu weer in een geweldige vorm. Uh, Lotte van Beek dus op 2,3 seconden tweede. Gaat wel voor de tweede keer. Of haar, uh, uh, gaat naar de Spelen, maar dat wist ze al. Dit is haar tweede afstand, zo moet ik het zeggen. Leenstra wordt vierde. Gaat ook haar tweede afstand rijden in sortie op de 1500 meter. Naar de 1000 meter. Wust heeft er trouwens al drie. En daar komt dan een nieuwe naam bij. En dat is Jorien Ter uh, De shorttrekster die ziek is geweest uh, een dikke week geleden daardoor op de drie kilometer genadeloos door het ijs zakte. Het was nog geen al te beste race, maar ze zitten nu wel bij. Ja, want de nummer drie dus op de 1500 meter. Maar ja, m met die tijd heb je er iets te zoeken. Nou, 1.56.04, dus dat is, uh, nou als we het even naar boven afronden... drie tiende erbij optellen, zouden ze drie seconden langzamer zijn geweest dan ja. uh, Maar goed, ze heeft wel een excuus. Hè. Ze, is, uh, ze is niet fit geweest, ze is ziek geweest. Dus dat kan geween. nog komen. Dus dat kan nog komen. Aan de andere kant, ja, ze gaat straks daar in Sochi... wel een heel, heel zwaar programma rijden. Ik ga er vanuit dat Wust misschien nog zelfs wel wat beter kan worden. Uh, uh, ten Mors heeft wel al bewezen... ook dat ze Wust kan verslaan. Dat deze bij de enke afstanden. Maar vooral ook dat ze, dat ze op deze afstand wel mee kan doen. Is in ieder geval voor de medailles. Maar op dit moment is Wust de absolute topfavoriete... voor uh, weer een gouden medaille. Is Stefan Groothuis dat bij de duizend meter? Uh, nou, hij doet wel mee, absoluut. En dit was eigenlijk de eerste keer weer dat we de oude Stefan Groothuis zagen... na uh, zeg maar anderhalf jaar zo'n beetje vol met problemen... mentale problemen, lichamelijke problemen, uh, uh, geen slechte uitslagen. Maar sinds het trainingskamp in Italië, in Colombo, in Noord-Italië... was Groothuis weer steeds beter gaan rijden. Maar dat hij 1.851 zou rijden op de 1000 meter, dat had ik niet verwacht... Uh, en dat hij daarmee ook zou winnen, dat had ik dan weer wel verwacht... want dat is een supersnelle tijd. Maar dat Groothuis dus de grote man was, ja, dat, uh, dat kwam precies weer op het goede moment. Hij wint de duizend meter en gaat dus sowieso die afstand rijden in, uh, in Sochi. Michel Mulder wordt tweede, had al de 500 meter op zak... dus heeft nu zijn tweede afstand binnen. En Mark Tuitert zit erbij, tenminste voorlopig. Hij wordt derde namelijk op de duizend meter, 10918. 18 Ja, Old Soldiers Never Die, Groothuis en Tuitert, de ervaring troeft toch een aantal uh, uh, jonge gasten af. Maar het moet wel wachten op wat de 1500 meter gaat worden vandaag... voordat hij zeker weet of hij ook mag rijden daadwerkelijk in sortie. Ja, die 1500 meter die gaat komen. Dus uh, vanavond, half zes, gaan die uh, uh, wedstrijden weer ja. verder. Uh, we doen er verslag van op Radio 1 natuurlijk. Kjeld Nuis gaat daar ook aan meedoen. Dat was wel het drama van het weekend. Hè? We hoorden hem al volstrekt nou. uit het veld geslagen uh, na de 1000 meter. Wie heeft daar nog kans op die 1500 meter? Ja, dat wordt uh, heel belangrijk dus ook voor Tuitert. En voor Nuis. Nuis moet revanche halen. Maar dat zou wel een slechte winnaar zijn voor Mark Tuitert. Want als Kjeld Nuis wint, dan zijn de spelers voor Tuitert gelijk weer een stuk, uh, stuk verder weg. En laten ze nou tegen elkaar rijden in de zevende rit van die uh, 1500 meter. Kramer doet mee en is dan ook gelijk favoriet. Jan Blokhuizen doet mee. Uh, Koen Verweij is een van de mannen die eigenlijk nog geen ticket heeft. Maar wel een beschermde status met het oog op de ploegenachtervolging. En die rijdt in de laatste rit tegen Rian Ket. Zolang Kramer, Blokhuizen of Koen Verweij maar wint, is er voor Mark Tuitert niets aan de hand. Maar als er een andere winnaar komt... Oe, dan zijn de Spelen voor Tuitert in één keer een heel stuk verder weg. Nou, dat wordt een spannende wedstrijd. De 5000 meter voor de vrouwen dan? De 5000 meter voor de vrouwen hebben we inderdaad ook nog. Uh, daar uh, krijgen we in ieder geval Yvonne Nauta weer te zien. De vrouw die het op de drie kilometer uh, dus niet redde... door die moeilijke wissel. Irene Wüst wil ook gewoon deze afstand graag rijden... op de Olympische Spelen. Uh, dus rijdt ook mee in de eerste rit tegen Marije Joling. Diana Valkenburg die nog het een en ander goed heeft te maken. En dan zijn er, want ze heeft nog geen enkel ticket... en dan zijn er altijd wel een paar vrouwen uit de marathonwereld... die uh, graag op zo'n afstand als de vijf kilometer naar de Spelen willen. Onder wie Karin Kleibeuker. was er al bij in Turijn in 2006. Dat werd een vars, een grote tegenvaller. Maar ze krijgt er vandaag de kans om uh, opnieuw te proberen... in ieder geval zich te kwalificeren voor sortie. Sebastian Timmerman, u hoort hem uh, vanavond broodnuchter... vanaf het OKT ja, in Ja, absoluut. Veel ja. plezier daar. De ANWB voor de Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. A15, Gorkum richting Rotterdam. Blijft dicht bij Papendrecht voor sporenonderzoek. Omrijden kan het beste via Gorkum. Uh, vanaf Gorkum via Oosterhout over de A27, de A59 en de A16. Het is 5 voor 12 voor hulpverleners, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij wil aandacht vragen voor agressie en geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. En hij doet dat straks op de beurs. Hij zal de beurs gaan openen. We zijn daar ook bij, Dan hoort u daar straks meer over. Die aandacht voor die hulpverleners is hard nodig. De mobiele eenheid moest in de Haagse wijk Ipenburg de rust herstellen nadat een agent was bedreigd. Ook in andere plaatsen waren agenten, ambulancebroeders en brandweerlui doelwit van relschoppers. De laatste jaren is daar wat, wat agressie bij gekomen. Dat is uh, ja, openbare dronkenschap, het gebruik van drugs die, en ook in combinatie daarvan. En dat, dat is heel vervelend. De ME is ingezet in Rotterdam om de brandweer daar te ontzetten... omdat ze anders hun werk niet konden doen. Er is op meerdere plekken doelbewust met zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ze gaan de vuurwerk tussen je benen gooien. Uh, ze proberen lawinepijlen naar je toe te schieten. En, uh, als een Bierflesje op de auto gehad en dat soort zaken. Elk geval is onacceptabel. We moeten dat gewoon in Nederland niet doen. We blijven gewoon af van onze politie, brandweer en ambulance mensen en anderen. Het tegengaan van, van het voertuig, dus zodat ze ervoor gaan staan. Het gebruik van, van, van, van Allerlei andere middelen. Ja, en als je dan toch zegt: geweldpleging en brandstichting, incidenten, veel arrestaties, ja, dat past niet bij een feest. Ja, erg vervelend. Ik bedoel, je bent daar om een brandje te blussen en ja, je wordt eigenlijk door de jongens een beetje belet, zeg maar. Dus dat is erg vervelend.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 met caps. De Chinese politie heeft volgens de regering in de westelijke provincie Xinjiang acht terroristen doodgeschoten. Ze zouden explosieven naar een politiebureau hebben gegooid. Dit jaar was erg onrustig voor de Oeigoeren, de islamitische minderheid in het westen van China. Zeven opstanden, bijna 90 doden en een aanslag in het bestuurlijk hart van China op het plein van de Hemelse Vrede.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 Of iets niet aan We noemen hem Pamuk, omdat hij liever niet zijn eigen naam wil gebruiken. Hij is een Oeigoer uit Kashgar, de oude stad langs de zijderoute in de provincie Xinjiang, waar afgelopen jaar de meeste opstanden waren. Pamuk begrijpt de frustratie. Hij kon als afgestudeerd arts ook geen baan krijgen, omdat de beste banen door Han Chinezen uit de rest van het land worden ingenomen. I can tell you again, it's policy. racist not equal treated not equal. That's, that's major problem. Bovendien merkte Pamuk de laatste keer dat hij in Kashgar was, dat de Oeigoeren als islamitische minderheid bepaalde zaken verboden wordt, zoals het dragen van een hoofddoek in openbare gebouwen. In you know, the last time I've been Kashgar two weeks. I feel like, at the beginning, like, hey, what's going on? Like, in some places, like, written some kind of letters. If you get scarf, cover your face, you're not allowed to get in. Some places, like post office, hospital, feel like we are alien. We are not lo from local. We just feel like we came from somewhere else. Het incident in Peking op het Plein van de Hemelse Vrede... dat was een terroristische aanslag, zegt de Chinese regering. Na de aanslag op het Plein van de Hemelse Vrede... kreeg ik problemen met mijn internet, vertelt Pamuk. De Chinese jongen die zijn computer kwam repareren... was bang om binnen te komen, omdat hij een oeigoer is. Oh, like hij Every day there's news come comes up like something happened with Uyghurs like killing people, bombing, like blah blah blah. Like I, I was a little scared. Like scared of what? Like maybe kill me in home. Like, oh come on. Pamuk kreeg ook geen visum voor Pakistan, waar hij een festival wilde organiseren. The afraid. There is, you know, recently in Pakistan a lot of bombing. Like Taliban. The... Afraid, the Chinese government afraid, like the Uyghur people involved with them. And could there be some truth in that? Like, what do you mean, like, any Uyghur people involved, like with Taliban? No, I don't know. Honestly, I don't know. Hij weet niet of het waar kan zijn dat Uyghuren getraind worden door de Taliban. Wat Pamuk wel weet dat alleen gelijke behandeling en respect een oplossing kan zijn voor het conflict tussen de Oeigoeren en de Chinezen en niet de constante dreiging van geweld. If there is like military goes there tank all around like point at the gun blah blah blah hey be good don't kill people blah blah blah. It's not a solution. Be equal. Respect. That's it. Het reportage hoort u van onze correspondent in China Marieke de Vries. Het NOS Radio 1 Media Overzicht met Anouk Thijssen. Kämpfen Schumi, vechten Schumi, dat is de kop van de Duitse krant Beeld. Het gaat natuurlijk over oud-Formule 1-kampioen Michael Schumacher. Hij verkeert in levensgevaar na een skiongeluk. Verslaggever Juri Sonnenholster van de Duitse televisiezender ARD staat voor het ziekenhuis in Grenoble. Hij vertelt dat de familie van Schumacher in het ziekenhuis is, maar ook vrienden van hem. Zum Beispiel Jean Totte, Leiter von Ferrari, der sportliche Leiter von Ferrari, Ferrari gewesen ist. Oder Olivier Panis, Formel 1. Fans kennen ihn vielleicht noch. Ein Fahrer aus früheren Zeiten, der hier in der Nähe woont, ist gestern auch hier in das Klinikum gekommen. Jean Todt is in het ziekenhuis, oud teammanager bij Ferrari van Schumacher. En ook out Formule 1-coureur Olivier Panis, die in de buurt woont. En de collega's uit de Formule 1 van Schumacher laten op Twitter hun medeleven blijken. Jensen Button zegt dat Schumacher meer dan een ander de kracht heeft om er doorheen te komen. Huidige wereldkampioen Sebastian Vettel plaatst foto's van hem en Schumacher op Twitter. Hij schrijft dat Michael als een vader voor hem was in de Formule 1. En oud-tennisser Boris Becker roept iedereen op te bidden voor een snel herstel. Om 11 uur is er trouwens bij het ziekenhuis in Grenoble een persconferentie over de toestand van Schumacher. Russia Today, een Engelstalig televisiekanaal uit Rusland, is een live blog gestart na de aanslag op een trolleybus in Volgograd. Gisteren was er ook al een aanslag in de stad, toen in een station. De directeur van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie... is door president Poetin opgedragen per direct naar Wolkokrad te vliegen. Foto's op het liveblog is te zien dat er van de bus maar weinig over is. Het aantal dodelijke slachtoffers is nog onduidelijk. Getallen variëren tussen de 10 en de 15. u hoort u er meer over van onze correspondent in Rusland, Geert Grootkoerkamp. Nog twee dagen tot 2014. En dus kijken de kranten vast naar het nieuwe jaar. Trouw voorspelt files bij oplaadpunten voor elektrische auto's. Op veel plekken in het land, dreigt namelijk een grote tekort aan oplaadplekken. Dat verwacht het Arnhemse Kenniscentrum voor Elektrisch Vervoer, Stichting ELAAT. Elektrische auto's worden steeds populairer bij de consument. Niet het Rijk, maar gemeenten beslissen nu over plaatsing van oplaadpunten. En dat leidt tot grote regionale verschillen, zo ziet de stichting. Schaarste leidt op sommige plekken nu al tot vechten om een plekje bij de publieke paal. Het is een zwaar jaar geweest, maar voor 2014 zien we het helemaal weer zitten. Dat is nog eens een positieve kop in het Algemeen Dagblad. Uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag publiceert... blijkt dat Nederlanders een stuk positiever naar de toekomst van de Nederlandse economie kijken... dan in de voorgaande jaren. En ook over de eigen portemonnee zijn de Nederlanders tevreden. Bijna 80% geeft zijn eigen financiële situatie een voldoende. Er moet een keurmerk komen voor datacenters in Nederland. De explosieve groei van het aantal gebouwen waarin computerapparatuur staat opgesteld... die is verbonden met internet, vraagt, uh, daarom zeggen, vraagt daarom, zeggen juristen en vertegenwoordigers uit de sector in het financiële dagblad. Microsoft en Apple kondigden de afgelopen maand aan om een deel van hun data in Nederland onder te brengen. Advocaten vinden dat duidelijker moet worden waar een datacentra allemaal aan moet voldoen zodat bedrijven een betere afweging kunnen maken... bij de keuze waar ze hun data uiteindelijk gaan onderbrengen. Ze rijden smerig hard, dat is de kop van NRC Next... boven een artikel over het Olympisch kwalificatietoernooi... schaatsen in Heerenveen. En die quote komt van trainer Jacques Ory. Het toernooi is een slagveld met veel records. Nederlandse schaatsstop is op weg... naar de nieuwe standaard in het lange baanschaatsen. Ik denk dat ze in het buitenland verbaasd opkijken... van het zeer hoge niveau, zegt Irene Wust. Nederland is volgens de krant op de lange baan nog meer favoriet... dan bij eerdere winterspelen. Het Olympisch kwalificatietoernooi gaat vandaag verder... vanaf half zes ook te volgen op Radio 1. Straks op Radio 1, het Radio 1-journaal. Het laatste nieuws vanuit Wolgograd, waar ook vandaag dus weer een aanslag is gepleegd op een trolleybus. Er zijn ook doden te betreuren, onze correspondent daar straks over. En andere correspondenten in Frankrijk en Duitsland... berichten over de toestand van Schumacher. Hoort u zo dadelijk, na acht uur. Blijft u luisteren.